Het nu volgende verhaal heet Tom Poes en de Hupbloemerij. Maar u moet niet denken dat het voor botanisten bestemd is. Oh nee, het woord Hup zegt het al. De komende geschiedenis is leerzaam voor een ieder die verlangt naar Hupvalderij en Heisasa. Luister. Vandaag vertelt Catherine ten Bruggenkate de Hupbloemerij. Professor Sikbok... ...liep eenzaam over een landweg die naar het woud leidde. Het was bitter koud. De wind deed zijn mantel fladderen en de afgevallen bladeren knisperden droog onder zijn bottines. Over zijn hoofd koepelde het grauwe zwerk waarin vele dampen en krassende kraaien zich mengden. En het was dan ook geen wonder dat het de geleerde bitter te moede was. Hier ga ik, verguist en miskend. Het is wel bekommerlijk. Veel zegeningen heb ik de wereld nu reeds geschonken. Wasmiddelen, zoetstoffen, insecten en onkruidverdelgers. En toch word ik met de vinger nagewezen. Ei. Te bedenken dat ik de grondslagen heb gelegd voor de computer die tegenwoordig alle arbeid doet. Binnenkort zal niemand meer hoeven te werken. En in plaats dat men dankbaar is, keert men zich tegen mij. Dat komt ervan wanneer men zijn tijd ver vooruit is. Zorgen. Meneer heeft zorgen. Meneer kijkt de verkeerde kant uit. Als meneer zich bedrukt voelt, moet hij meer oog hebben voor de natuur. Ik, oude man, heb mijn aardigste hobby's tussen de planten. Hé, hey, spaar me uw opdringerige bomen, vriend. Ze boezemen mij afkeer in. Bedenkens welke hoeveelheid ongebruikte cellulose ze bevatten. Het is voor mij al erg genoeg dat mijn weg door dat tierende woud voert. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Aardig gezegd, maar van cellulose heb ik zo geen verstand. Ik ben maar een eenvoudig iemand. En je vriend ben ik niet. Mijn naam is Pas, Hocus P. Pas, magister in de zwarte kunsten. Oog voor de natuur, hè? De natuur is waardeloos, waardepas. Er bestaat niets in die natuur dat niet beter en doeltreffender kan worden gedaan door de wetenschap. Neem bijvoorbeeld de computer. Dat is een machine die al het werk doet. Men heeft geen reserves meer nodig en nauwelijks nog handen in de beschaafde wereld. Bij Zazel? Wat doen ze dan in de stad met al hun vrije tijd? Ik weet het niet. Dat is mijn terrein niet. Ik heb ze de computer gegeven, zodat ze niet meer hoeven werken. En nu moeten ze het zelf maar weten. Goedemiddag. Zo. Zo, ze moeten het dus zelf maar weten. Het is meneers terrein niet, maar het is mijn terrein wel. <laughs> Vrije tijd, hè. Dat is nou juist wat ik zoek. Dat komt mooi uit voor de hobby van een oude man. Als ik nou eens... Ah, mijn hobby-tuintje. Het tuintje was een kille, vochtige plek, waar nimmer vogelzang of krekelsjerp gehoord werd. De stenen die het omgaven waren klam en mossig, en op de grond stonden modderpoelen. Computers, bah, men moet van de natuur weten te genieten. Een goede besproeiing dat is het halve werk. En voedsel natuurlijk. Goede, rijke voeding, daar houden mijn plantjes van. <laughs> Ze zijn aan mij gehecht. Wat mooi is dat toch in de natuur? Kom dan nou eens om bij een computer en dan die grauwe en paarse kleuren en die lucht. De lucht van dode ratten, ik kan er niet genoeg van krijgen. Het gewas werd door zijn gesnuif geprikkeld. Het opende tenminste zijn kelkje en strekte met een snelle beweging zijn tentakels uit. Oh, Kal maar mijn bloempje, niet happen. Ik zal je vrijmaken." "Zo, ik bind je kelkblaadjes handig te samen. Zo is de happende bloem gemuilkorfd." En dan Krijg de stam uit de drassige grond. Nee, nee, nee, nee. Blijf met je tentakels van mij af. En dan ga je met wortel en al onder het snoeimes. Ah, bij iot. Tot nu toe was je maar een onschuldige liefderij van een oud man, maar nu ga je nuttig worden. Om te beginnen moeten we de sappen uit je persen. Is dat alles? Een paar druppels. Dat valt tegen. Heb ik je daarvoor al die tijd besproeid en gevoed? Is dat mijn dank? Bah! Ik had beter moeten weten. Dankbaarheid bestaat niet. Ik moet meer hebben. En nu ik eenmaal bezig ben, laat ik mij niet meer tegenhouden. Al zal het mij mijn hele bloementuin kosten. Kom maar, bloempjes. Ik zal jullie allemaal vrijmaken. Toen Kweetal op een morgen een bezoek bracht aan zijn vriend Pastinakel, stond deze een gebogen grijsaard na te kijken. Dat is Hokus Pas. Ik mag zijn kleur niet en hij ruikt naar kwaak. Wat moet je in deze buurt? Ik dacht dat hij een fuske schaarderij had aan de maankant. Dag P, had Pas iets van je nodig? Kon je weer geen nee zeggen? Je hebt gelijk. Nee zeggen kan ik niet. Ik wil wel, maar het is te moeilijk. En die oude pas kan zo sterk over zijn bloemen praten. Zo? Over welke bloemen had hij het dan wel? En wat wilde die van je? Hij vroeg om dolle kervelzaad. Zijn eigen kweek is helemaal ontworteld, zei hij. Dolle kervelzaad. Er is iets naars mee gebeurd, zodat hij helemaal opnieuw moet beginnen. En zaad heeft hij niet. En hij is maar een arme, oude man... En toen heb ik hem een baadje gegeven. Dat is niet zo best. Wie kweekt er nu fuscus voor zijn liefhebberij? Het zijn slechte planten die vlees eten. En wanneer je de sap uitperst... Ah, ik weet het al. Sap van de fuscus en zaad van de dolle kervel, dat geeft hupbloemerij. Ja. Je hebt dom gedaan. Ja. Ik zal die zaak een beetje in de gaten houden. Hokus is iets kwaads van plan. Dat voel ik in mijn denkraam. De tijden veranderen, en met de tijden ook de gewoonten. Het is voor sommige lieden moeilijk om alle veranderingen bij te houden, vooral wanneer ze ouder worden. Gelukkig had heer Bommel daar geen last van. Een heer kan zich altijd aanpassen, zei zijn goede vader altijd, en daar hield hij zich aan. Maar er zijn grenzen. Toen hij op een morgen om zijn huis wandelde, trof hij bij de achterdeur de kruidenier Grootgrut die in een levendig gesprek met Joost gewikkeld was. Excuseer, heer Olivier. Hier heerst een klein verschil van mening met uw goedvinden. De heer Grootgrut deelde mij mede dat hij ons het nummer 11 heeft gegeven. De naam Bobbel past niet in de computer, zegt hij. De naam Bobbel past overal in. Uh, waar past die niet in, zei je? In de computer. Kijk, die is voor het uitschrijven van de rekeningen, ziet u? En voor mijn boekhouding. Vroeger zat ik dat laat in de nacht te schrijven. De klanten weten niet hoeveel werk de middenstand moet verzetten. Maar dat begint alles te worden... nu al die mooie machines op de markt komen. En daarvoor heb ik nummers nodig en geen namen. U zult dat kunnen, Billik. Ik wil het niets. Als het u te veel werk is om de naam bommelkeurig op te schrijven... wil ik ook niet langer uw klant zijn. En hier is geen nummer, onthoud dat. Goedemorgen. Waar moet dat heen? Waar is de eerbied voor de betere standen gebleven wanneer de eerste de beste kruidenier een nummer aan een heer kan geven? Ik ben ruimdenkend, maar tegenover zoiets moet ik bal staan. Dat voel ik. Hij besloot om zijn zinnen te verzetten door een wandeling naar Rommeldam. Maar toen hij daar het gemeentehuis naderde, werd zijn aandacht getrokken door een rijtje ambtenaren dat ordelijk door de deur naar buiten kwam. Verbaasd oogde hij de heren na en daarop wende hij zich tot de ambtenaar eerste klasse Dorknoper, die op de stoep stond. Wat heeft dat te betekenen? Wordt het stadhuis opgeheven, meneer Dorknoper? Tut, tut. Wel, nee. Ah. Zoiets wordt zelfs niet overwogen. Nee, een computer heeft de plaats van de ambtenaren derde klasse ingenomen. Een hele bezuiniging. En voor de afgevoerde wordt piek gezorgd. Door overgangsmaatregelen en een vervroegd pensioen. De heren hebben geen zorgen. Ambtenaren of een machine... dat zal wel niet veel verschil maken. Want zo'n machine heeft ook geen gevoel. Maar ik wens geen nummer te worden... en ik hoop dat men daar rekening mee houdt. De vooruitgang moet zijn grenzen kennen. Ook al hebben die afgevoerde beambten geen bezwaar. Eh, meneer Bommel? Hebt u een momentje? Goed gut. Ik, ik had hem toch... Ik weet dat u geen waren meer van mij wenst te betrekken... Maar vanmorgen heeft de heer Joost nog een bestelling gedaan. En die kunt u misschien meenemen. Eh, uh, prima. Kakel, verse eitjes in een papieren zakje. Zullen we die dan meteen maar even afrekenen? Dan bent u van mij af. En dan kan ik u doorstrepen. Uh, dit is uw nota. Uh, zes eieren, dat is 18XYZ. En een halfje staatsgeld voor nummer 11. Dus de, zes eieren, dat is 18XYZ. En een halfje staatsgeld voor nummer 11. Wat kan dat betekenen? Dat betekent brutaliteit. Nummer 11, X, Z. Ik heb nog nooit zulke onbeschaamdheden gehoord. Het kan niet fout zijn. De computer heeft het zelf uitgerekend. En zo'n machine is dan dan uw week, zegt u nu zelf. Hier, zijn uw eieren. <totstuk> Nummer 11, doofslepen. Nummer 11, X, I Z. Wat moet het naartoe met de wereld? Is er iets, heer Olly? Zeker is er iets, jonge vriend. Het is heel treurig. Oh? We staan aan de vooravond van een misselijke omwenteling. Heren worden afgevoerd en hun plaats wordt door nummers ingenomen. Ik voorzie zwarte tijden. En waar het met de wereld naartoe moet, weet ik niet. En ik ben toch een ontwikkeld heer. Trouwens, wat is eigenlijk een computer... Oh, dat is een heel mooie uitvinding. Een soort rekenmachine die het werk van vele lieden vlugger en beter doet. Daardoor krijgt iedereen meer vrije tijd. Zo, vlugger en beter, hè? Mm -hmm. Vertel me dan eens wat 18 xyz is. En vind je nummer 11 beter dan de naam Bommel? Bah, ik ben blij dat mijn goede vader dit niet hoeft mee te maken. En wat moet dat met die vrije tijd? Nou, dat is toch prettig? Iedereen krijgt daardoor de kans om wat te spelen en vrolijk te zijn. Je praat naar je verstand hebt. Spelen is goed voor kleuters. En vrolijk is men alleen na een welbesteden dagtaak. Die dingen zijn niets voor volwassenen met onderscheidingsvermogen. U moppert te veel. Het zou beter zijn om iets leuks te verzinnen voor iedereen die vrije tijd heeft. Want anders komen er maar moeilijkheden. Dat zult u zien. Goed dat ik u net tref. Zoals ik u vanmorgen heb uitgelegd, is de administratie ten stadhuizen aanzienlijk verbeterd. En de gevolgen zijn onmiddellijk merkbaar. Laat ik nu toch een achterstallige post in uw omzetbelasting hebben aangetroffen. Wat is dat voor onzin? Ik, ik zet niets om, dat weet iedereen. De rekenmachine ligt niet. Hij werkt keurig en bijzonder ja. snel. En zodoende wijst hij een achterstallig bedragje aan van 70 tril, triljoen... triljard. Uh, 70.000.000.000.000. De rest van de nullen is van het papier gelopen. Maar goed, die schenk ik u. U moet niet menen dat wij het ondersteunen kan willen hebben. U gelief eraan te denken dat u bij eventuele bezwaren uw nummer moet opgeven. Dat is nummer 11. Dank. Nummer 11! Nummer 11! Niks! Nummer 11! Maar daar toch! U kunt u beter neerleggen bij de mechanische administratie. Dit verzet is zo... Uit mijn huis! Wat is er gebeurd? Bent u gevallen? Nee. Nee, hier heeft een vergrijp tegen een ambtenaar in functie plaatsgevonden... dat ik niet oogluikend kan laten passeren. De heer Bommel heeft mij krachtig de deur gewezen. Hij is te ver gegaan. Ja, daar was ik al bang voor. Dat zat er vanmorgen al in. Het ging zeker over computers? Precies, de heer Bommel zal nog heel wat moeten leren voordat hij zich kan aanpassen. Maar wij van de overheid zullen hem daarbij helpen. Als het niet goed schiks kan, dan mag oh, ik wat Dat hoor ik je, eens net. Bedreigingen en praatjes. Ik zal dit uit laten zoeken tot in de hoogste instanties. Een heer kan niet door een machine op zijn nummer gezet worden. Van mij af, voordat ik een ongeluk bega. Een heer kent zijn kracht niet als hij toornig is. Nee. Ik ga al. Nee. Ik ga al. Wees nog wat kalmer, heer Ommel. Die arme doorknopen kan het toch allemaal niet helpen? Ja. Als er ergens een fout gemaakt is, zal hij heus het wel. Zwijg! Dit zijn misstanden! Wat zou er van de wereld terechtkomen wanneer het hier niet op de brest stond? Het gaat van kwaad tot erger, let op mijn woorden. Maar ik zal mij aan het hoofd scharen van iedereen van stand om een vreselijke strijd met die machines aan te binden. Nou, kijk daar eens. Hm? Wat zouden dat voor lieden zijn? Hm? Arbeiders van de Weverij. Dat mooie oude gebouwtje, een eindje verderop, je weet wel. Oh, ja. uh, wat doet u hier op dit uur van de dag? We werken maar halve dagen. Het bedrijf is een beetje geautomatiseerd. Maar we worden mooi behandeld met een prettige regeling en zo. De overheid kijkt daar scherp op toe. De schapen. Ze denken dat zo'n machine die het werk overneemt leuk is. Maar ze weten niet tot welke vreselijke dingen dat leidt. Wat voor dingen? Het leidt tot nummers en leegloop. Al het mooie verdwijnt uit het leven. En wat komt er voor in de plaats? Slechtigheid en vreselijke aanslagen, jonge vriend. U ziet het te somber. Weven is dom werk. Maar nu krijgen ze de tijd om van prettige dingen te gaan genieten. Zoals de natuur en zo. Dat doet u toch zelf ook? Wat bedoel je? Nou, Bedoel je soms dat ik niet werk? Dat is vrij. Dat is mooi hoor, altijd ben ik in de weer om zorgen te verlichten en misstanden uit de weg te ruimen. Nooit heb ik eens rust en wat is mijn dank, brutale opmerkingen van een minderjarige. Je moet ze schamen, ja, van de natuur genieten, terwijl de rekenmachines als paddenstoelen uit de grond verrijzen. Bah, de wereld zou erover gespoeld worden wanneer een heer niet pal stond om de natuur te beschermen. Het is koud, baas. Hier in het donkere bomenbos. Kook die prut nog niet, Hiep. Ik heb honger. Ik weet niet. In de goede oude tijd was alles beter. We komen van kwaad tot erger. En ik zou wat voor een eerlijk handeltje geven. Een handeltje? Ja. Nou. Ik lees hier dat er heel wat lui op wachtgeld zijn gesteld... ...door de invoering van rekenmachines en ander spul. Dat moet voor een handige zaak... geld aan te verdienen zijn, Eep. Laat me denken. Ik weet nog niet precies hoe. Zwammen op het pad. Sta een oude man toe... ...dat hij uw gesprek heeft opgevangen... Ik ben Hokuspeepas, magister in Zwarte Kunsten. En omdat Zwarte Kunsten en handel goed samen gaan, kan ik u helpen, denk ik. Jij ons helpen. Heb jij verstand van zaken, opa? Zo gemakkelijk is dat niet, hoor. <laughs> Toch wel. Als de techniek het werk overneemt, zijn er zaken met de natuur te doen... Weten de heren wel hoe nuttig de bloempjes en de plantjes zijn die overal groeien? <lacht> Pah, wat koop ik daarvoor? Hiep, en de soep is aan. Sta bij toe dat ik uw maaltijd verrijk. Dan zult u vanzelf merken wat mijn klets waard is. Zaden in uw soep. Hup zaad. Het was niet gemakkelijker aan te komen... maar met mijn graad van magister was het te doen... Ze zijn smakelijk en voedzaam. En ze zullen u bewijzen dat de natuur sterker is dan de techniek. De natuur wint altijd, heren. Ik stel voor dat de kleine heer een paar slokjes neemt. Hij is een geschikt profpersoon, En dan zullen we zeker tot zaken komen. Ik dacht al dat ik niks kreeg. Het is koud en ik heb honger. En jij denkt altijd aan jezelf, baas. Proost pure natuur. Let op de versterkende uitwerking, heren. U zult verrast zijn. Er moet heel wat gebeuren voordat ik verrast ben over iets. Die jongen zal het vak nooit leren. En ik snap nog steeds niet wat voor zaken er in dat hupzaad zit. Dacht je dat ik tuinier wilde worden? Kijkt u maar naar de kleine hier. Wat moet dat? Mijn maat zit met draaiogen en een stomme glimlach voor zich uit te kijken. Je hebt het toch niet vergiftigd, ouwe. Natuur... Natuur... Natuur... Zo zie je Mooi hè? Zie je nou wel dat hier zaken in zitten? Wil je zelf dit eens wat proeven meneertje? Dat zal je goed doen. Daar uh, zitten zaken in. Ik moet dat goedje niet... maar met een voorraad van jouw hupzaad is wat te verdienen... Dat wou ik horen. Toen ik je zag zitten dacht ik direct dat er zaken met je te doen waren. Hokerspas vergis zich nooit. Mooi. Ter zaken dus. Wat kost dat goedje? En hoeveel kan je me leveren? Dat zaad kost niks. Kijk maar. Lopende planten. Wat moet dat? Dat zijn mijn bloemenkinderen. Ze kunnen bewegen... Maar ze leven niet lang. En als ze verdorren, haal je het zaad eruit. Kun je me volgen? Ik volg je. Super zaken, ouwe. Zijn er genoeg van die hupbloemen? En weet je zeker dat ze niets kosten? Zo is het. Mijn beloning komt later. En ik garandeer je dat er genoeg zijn. Daar zal ik voor zorgen. Wat doe je daar, Joost? Uh, excuseer, heer Olivier. Uh, heb je niets beters te doen dan de krant te lezen op de trap? Uh, mijn krant toch wel. Uh, er is werk genoeg te doen in dit oude huisje... met uw welnemen. Maar ik vraag me af... waarom er hier niet meer gemechaniseerd ik kan worden. Wanneer ik zo vrij mag zijn. Uw ochtendblad staat vol met afwas- en afdroogmachines... Ik zou daarmee erg gebaat zijn. Neemt u nu bijvoorbeeld mijn zwager eens. Die werkt bij de gemeente. En die hoeft nog maar halve dagen te werken. Hij heeft zodoende de tijd om een eigen leven te leiden. Wanneer u hem toestaat. Juist genoeg. Ga je werk, Joost. Bedenk dat werk een zegen is. Zoals mijn goede vader altijd zei. Ik, ik zou wel eens willen weten wat die zwager voor jou eigenlijk met zijn vrije tijd doet. Dat weet ik ook niet. Ik zal het hem bij gelegenheid toch eens vragen. Het is maar goed dat mijn vader dit niet hoeft mee te maken. Eenvoudige lieden vervallen tot leegloop. Wat blijft er op die manier voor een heer te doen? Maar ik blijf vechten tot mijn laatste druppel. Daar ben ik weer, met politiebegeleiding deze keer. Ik waarschuw u dus dat het wordt dat het tormenteren van mijn persoon een ernstige voorgeleiding tot gevolg kan hebben. Met zijn tweeën deuren voor jullie, hè? Ha, kom maar op, ik stap al. Het gaat om de navordering van de omzetbelasting. Een bedrag van 70.000.000.000.000.000. Ja. Een nul meer of minder schenk ik ah. Bovendien ben ik bereid een prettige regeling te trekken. Want de kwaadste ben ik niet. Maar ik wel. Hallo, luitjes. Kijk eens wat een mooie verwelkte droogbloemen. Vind je ze niet enig? <laughs> ze zaten in de vuilnisbak van de markies. Maar dat is zonde. Je kan een reuze pret mee hebben. Vooral als je jarig bent. Kom, luidjes, dans met me mee! Oh, wat zijn we heden blij? Er is er geen jarig in onze rij! Oh, wat zijn we heden blij? Er is er geen jarig! Wat belast je, Bacho? Ik, ik ben helemaal niet jarig. Integendeel, als uw belastingangelegenheid niet ordelijk geregeld kan worden. Bent u nog lang niet jarig? Dit is straatschenderij. Orde! Lastigvallen van ambtenaren in functie. Kom, wacht ja. weg met jou. Nou, dit, dit is niks enigjes. Nu ter zake. Kunnen we niet even naar binnen gaan? We hebben een hoogst ernstige zaak te regelen, meneer Bom. Over mijn lijk. Er is hier niets te regelen. Gaf mij mijn gezond af. U trapt op mijn bloemen. Mijn, mijn bloemen... Hoe, hoe kan dat? Wat betekent dit? Ik dring op een rustige omgevingen. Het past niet dat we door de natuur worden afgeleid... wanneer ik met een aangeslagene doende ben. Ik weet niet. Het zijn lelijke planten. Ze hebben een onaangenaam uiterlijk, bedoel ik. Losgeslagen, als u begrijpt wat ik bedoel. In deze sfeer kan ik niet werken, commissaris Bas. Hm. Er gaat niet voldoende ernst van de belastingplichtigen uit... Het is hier een lichtzinnige omgeving. Geen wonder dat de vordering achterstallig blijft. Zal ik de orde gewapender hand herstellen? Ach, laat u maar. Wanneer de heer Wommel weigert de aangelegenheid... ...binnenshuis af te doen met een prettige regeling... Ja. ...zal ik hem ten stadhuizen ontbieden. Oh. En dan zal hij de kracht van de wet voelen. Ik stel voor om hem voorlopig met zijn doorhoofdige genoeges... ...alleen te laten. Dansende bloemen, dat is toch te gek... Wie heeft ooit zoiets meegemaakt? Waar zouden ze dat geleerd hebben? Ik vraag mij af... morgen. Gee je me nog? Met jou wil ik niks te maken hebben. Kom, jongen, wees toch niet zo zuur. Kijk liever eens naar de natuur. Zijn die bloempjes niet lief? Dansen en vrolijk zijn, dat is het leven. Vroeger vroeger heb ik wel eens een schepen schaatsgereden gereden, dat geef ik toe. Maar nu is alles anders geworden... Sinds ik heb leren zien hoe mooi de natuur is, ben ik een oppassend zaakman geworden. Vraag maar, een hyper daar. Mag ik ook een slokje maken? Over slokjes gesproken, <laughs> proef dit eens. Schoon water met een beetje hupzaad. Dat zal je helpen om de wereld blijmoediger te zien. Jij hebt last van de zwarte gal. Op. Hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep. Wat doe je, wanneer? Hup, hup, hup, Zijn het jouw planten die daar dansen? Niks, hoor. Ik, ik kwam ze toevallig tegen toen ik bij Bommel vandaan kwam. Je weet wel. Dat is een vrolijke baas, hoor. We hebben een roze pret gehad. Oei. die is tegenwoordig nogal vlug uit zijn humeur, vind ik. De stadsrekenmachine heeft hem een nummer en een aanslag gegeven en die trekt hij zich erg aan. <lacht> Wat mal. Hij had helemaal geen nummer aangetrokken hoor. Gewoon maar een jasje met ruitjes en daar heb ik bloempjes op gestrooid. Veel mooier dan deze. Deze kan je niet leuk plukken, maar ze dansen wel enig. Goed zo, geniet maar fijn van de natuur jongens. Willen jullie een slokje hupwater van me hebben? Dan word je net zo blij als deze leuke bloempjes. Niks hoor. Ze stinken! Ik, ik blijf liever gewoon. En ik ga ze een kijkje nemen bij Bommelstein. hop, hop, hop, Het is betreurenswaardig jongeheer. Mm Heer -hmm. Heer Olivier is zichzelf er niet met uw goedvinden. Nee. Een rondtrekkende marskramer heeft hem een drankje aangeboden... en daardoor heeft hij iedere maat verloren. Ja. Kijk, daar staat een grote zak hupzaad... die hij voor goed geld gekocht heeft. Twee weken tractement, als ik zo vrij mag zijn. En nu huppelt hij maar rond met die zedeloze bloemen. Ja, hij ziet er blij uit. Oeh, kijk niet zo zuur, vrienden. Het leven is veel leuker dan jullie weten. Heb je ooit zo'n mooie groene lucht gezien... En vinden jullie de bloemen niet prachtig? Vooruit Joost, breng de thema buiten en doe er wat hupzaad in. Dan maken we er een partijtje van. En, en neem zelf ook een kopje, Joost. Hmm. Het leven is zo mooi onder vrienden. Mag ik u ook even inschenken, jongeheer? Uh, nee, dank je. Ik vertrouw dat zaad niet en die bloemen zijn raar. Het leven is trouwens nog net zoals altijd. Ah. Ik heb hier een dagvaarding U wordt morgenochtend ten stadhuizen ontboden, meneer Bobbel hm. Morgenochtend om half negen Zorg dat u er bent Want anders zullen wij u halve een aanslag aan de jas hangen Waarvan u staat te beven Morgen is er weer een dag Schenk meneer een kopje thee in Joost Dat zal hem goed doen Goed doet het zeggen. Ik voel mij geheel ontspannen als u mij toestaat. Hmm. Ik weet niet wat het voor goedje is, maar het deugt niet. Dat staat vast. En ik heb een hekel aan die bloemen. Ze zijn onnatuurlijk en bovendien hebben ze iets met super te maken. Ik moet proberen iemand te vinden die zijn verstand nog bij elkaar heeft, want anders wordt de hele stad aangetast. Spraak walmt als groeiselt uit de eieren, Als dansende punaises. Als sasafras. Kleurig gras, Als een onbeschreven kiddieplas. Hm, het is voor de markies ook al te laat. Hij heeft een flesje bij zich van die hupdrank van super. Het is een druk leven. Maar het geeft een mooie voldoening, jongen. De hupzadehandel. Nu heb ik nog een paar adresjes in de stad. Ik heb dorst. Er zit water in de veldfles. En ik heb er ook niks op tegen dat je straks een biertje neemt. Maar eerst de zaken. Waarom mag ik nu niet een klein slokje met hupzaad? De zaken komen later ook nog... Om wel. de drommel niet. Zaken zijn zaken die gaan voor. Deze zaadhandel is nog maar een kleinigheid. Daar liggen hier hele andere mogelijkheden. En daarom ga ik nu eerst even naar de kleine club om een bestelling af te leveren. En daarna komen de superzaken. Een heel klein een slokje, maar... We zijn er. Zie je die boller? Hij gaat in de club een lezing houden over de schoonheid van het leven. En ik heb hem voorgesteld om een rondje weg te geven voordat hij begint. Een reuze ideetje, wat... Zo, dus Bommel spreekt over de schoonheid des levens. Oh, alsof het leven zo schoon is. Het is maar een troep. Wat zijn je daar te lachen, knopen. Ja, dat begrijp ik ook niet, burgemeester. We hebben de handen vol aan allerlei lui die er een lolletje van proberen te maken. Maar het is toch een lolletje? De computer doet immers het werk. Wat zouden wij ons dan nog druk maken? Eén rondje van de heer Bommel. Na een kleine dronk zult hij de strekking van zijn lezing beter doorvoelen, zo gaf hij mij te verstaan. Hmm, hmm. Des te beter. Ze begrijpen nu al wat ik bedoel, zonder dat ik het heb hoeven te zeggen. Oh, zo hoort het eigenlijk. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Zie uh, dan! Eh, uh, leden, bedoel ik. Medeleden, als iemand me volgen kan. Uh, vanavond wil ik u wijzen op de schoonheid des levens. Uh, daar is veel over te zeggen, uh, zodat ik het kort zal houden. Bovendien zijn we heren onder elkaar, zodat iedereen begrijpt wat ik bedoel. Wat is schoonheid? Vraagt u zich natuurlijk af. Wel nu, schoonheid... Is een flapperende vlinder in het maanlicht. Of een knappend haardvuur. Ja, zelfs een bord dampende ochtendpap dat op tijd wordt opgediend. Daar hebben wij, genieters, een open oog voor. Zodat geen enkele schoonheid ons ontgaat. En we met een zingend hart over ons levenspad stappen. Hop, hop, hop, hop. Dat was uitstekend, Hamice. Ik heb nog nooit iemand zo mooi en mislepend zien praten. <lacht> Zuiver oranje. <lacht> Ik ben in geen tijden zo opgemondeld. <lacht> en dat rondje dat je weg had, ja. was, was prima. Wat was het eigenlijk? Ah, oh, iets nieuws. Puur natuur, zonder liflaffigheid. Als je het lekker vindt, kan je daar meer bestellen. Ik heb de leverancier opgedragen om even te wachten. Oude jongens. Oh, kijk, dat is mijn goede vriend Super. Hij heeft mij het leven van een andere kant leren bekijken. <laughs> en die is heel leuker. Er is een roze kant en er is een bruine kant. Ja, dat is een heel diepe gedachte. <laughs> Ik wil graag je clandestie hebben, burgemeester. Maar zaken zijn zaken en daarom moet je mij ook een lol doen. Ach, wat zaken. Als ik maar een klein slokje had. Een heel kleintje maar. Ik ga eens op huis aan. Oh. Oh, een lekker kopje thee zal wel smaken. Burgemeester, hier. Een zakje hupzaad. Gratis voor niemand al. Op de kennismaking zogezegd. Ik heb er altijd al naar verlangd om je eens de hand te schudden, ouwe reus. Jij weet tenminste hoe je de zorgen van de werkende man kunt verlichten. Oh ja? Hoe oh, dan? Ja, Nog mooier... Ik heb alles over je computers gelezen, hoor. En wij stellen daar veel belang in, Hiep en ik. Hiep is trouwens zelf een computerdeskundige. Niet waar, Hiep? Ja, baas, maar ik zou zo graag een klein slok. Daarom moet je ons een rol doen. Ik zet jou op de klantenlijst en jij laat ons je rekenmachine zien. Uitstekend idee. Maar excuseer, ik, ik, ik ga nog een klein glaasje gebruiken in de club. Slokje, Hou op met dat gezeur, een kleintje. Snap jij dan niet dat er veel grotere zaken te doen zijn met die zaadhandel? Jij moet je beetje hersens bij elkaar houden om aan het werk te kunnen gaan wanneer we bij die computer zijn. <tot en te lachen> oh, vroeger zou ik dit nooit hebben goedgekeurd. Vreemd toch hoe men veranderen kan en dat allemaal door een paar onschadelijke zaden. Maar een kopje thee heb ik nu toch nodig. Men kan er niet meer buiten wanneer men eenmaal de smaak te pakken heeft. Gelijk hebt u, heer Olivier. Ja. Het leven is toch niet zo kwaad, weet u nee, goed vinden. Alleen krijgt Hup. er een dorst van. Ja. Dus best een slokje lustig. Ja. En Hup. weet u wat vreemd is? No. Ik heb een krabbelig gevoel op het hoofd. No. Tussen de haarwortels, als ik mij zo mag uitdrukken, een krabbelig gevoel. Wat bedoel je? Laat eens zien. Hier, bovenop de kruin met uw welnemen. nemen. Nee, nee, maar dat is het leukste wat ik in tijden gezien heb. Weet je wat het is, Joost? De groeiende bloempje op jou. Alle aardig, werkelijk. Ik wist niet dat je het in je had. Ach, de natuur is toch maar mooi. Tjonge, wat is hier aan de hand? Wat een bende. De hal vol blikjes en flessen en allerlei rommel. En spinnenwebben en stof. Het lijkt wel of het slot verlaten is. Oh, maar nee, ik geloof toch dat ik stemmen hoor. Zo, jonge vriend. Ik dacht al, ik hoor iets, dacht ik. Kom binnen, dan kan je met mij en mijn vriend Joost een kopje zaadthee drinken. We hebben net vers gezet. Ach ja, je begint met een enkel zetsel om een uur of vier. En voor je het weet ben je de hele dag bezig. Maar het is gezellig, zeg nu zelf. Mm -hmm. Kom er toch in! Alleen je moet niet lachen, er is iets heel raars gebeurd. Joost heeft ineens allemaal bloemen op zijn hoofd gekregen. En dat is een heel vreemd gezicht. Hm. Ja. Diezelfde morgen betrad burgemeester Dikkerdak met enige bezoekers de afdeling van het gemeentehuis waar de stadscomputer was ondergebracht. Prettig rustig is het hier. niet? Het komt omdat er geen ambtenaren meer zijn. Nu doet de rekenmachine alles. Er is maar één technische figuur nodig om de zaak te bedienen. Zeker een meneer knop drukken. Is gelukkig erg kalm in zijn optreden. Bovendien is die erg knap. Dat is mooi. Daar hou ik van. Mijn vriend Hieper hier is ook erg knap in het ja. computerwezen. En wat ik in hem bewonder is rust. Wanneer hij aan het werk is. Wat jij, Hieper? Ja, baas, maar... Ik zou best een kleid snokje gesteld. Hey, hey. Allemaal lichtjes en knoppen, zie je wel. Mooie kleuren, hè. Leuke boel. je? Ja, dat is nu meneer Knopdrukker. Een knappe bol. Dit is meneer Super en dat is meneer hyper. Die heeft ook veel verstand van machines, als ik het goed begrepen heb. Eh, weer de heren een beetje bij de Knopdrukker. Ik heb ze beloofd dat ze de hele kermis mochten bekijken. Omdat ze me op de klantenlijst hebben gezet. Je weet wel. Maar u weet toch dat bezoekers hier eigenlijk verboden zijn... Ach, oh, kom, vergeet die voorschriften maar even... en laat de heren rustig rondkijken. Ik heb het ze beloofd, en jij kan dat beter dan ik. Trouwens, eh, ik ga nu een glaasje prik met hups aan drinken. Daar heb ik net Een goed dag, heren. Glaasje prik. Nou, dat valt er wel in op deze tijd van de dag, wat u, meneer Knopdrukker. U zult wel dorst hebben tussen al deze toestellen. Hier, hier laat het u smaken. Hm. En ik dan, baas... Het zal mij ook wel smaken, hoor. Kijk liever eens goed rond. Jij bent degene die deze machine gaat behandelen. En daar heb je heldere hersens voor nodig. Je bent toch niet zo'n lamme vent als ik eerst dacht. Zo'n rekenmachine regelt zichzelf eigenlijk wel. Ook wanneer men een een verfrissing neemt. Trouwens, die vriend van je lijkt me heel handig toe. Kijk nu toch eens hoe leuk die dat paneel heeft losgeschroefd. Leuk, hè? Die lampjes, hè? Ze gaan aan en uit, zie je wel? Wat een kleuren! Wat zit ik me hier eigenlijk al te druk te maken? Daar wilde ik je hebben. Het leven is veel leuker dan de meeste lui wel weten, ouwe jongen. Ga jij maar onbezorgd de stad in horen. Wij houden hier wel een oogje in het zuil. Mijn vriend Hyper hier heeft er verstand van. En ik geef hem wel oh, richtlijn. Dat, dat is machtig. Mooi van jullie. Ik zit hier nu al maanden... en ik heb echt zin om een beetje te vertreden. Bye. En nu aan het werk? Geen gezeur meer over slokjes. Dat is goed voor al die zwakkelingen. Wij zijn hardwerkende zakenlieden... en wij moeten deze stad op poten zetten. Zonder hupzaad. Onthoud het goed. Om te beginnen moeten we nu enkele mutaties gaan doorvoeren. Mutaties? Wat zijn dat? En wat moeten we met deze fabriek? De zaken gaan toch goed? Ik zou ook veel liever wat vertieren gaan. Om te beginnen gaan we de politie eens een beetje zuiveren. Zoek het kaartje van commissaris Bas op. Mag ik even storen, burgemeester? Natuurlijk, kom erin. Wees niet zo zwaar op de hand, Bas. Schuif aan, neem een glaasje... Ik zeg net tegen mijn vriend doorknoper hier... waar zou die Bas zitten tegenwoordig? Wat is er toch met hem? Ik kan nooit eens een lachje al. Ja, dat zei je. Raar, hoor. Het leven is echt niet zo kwaad. Als je maar oog hebt voor de lichtplekjes... Stop, <lacht> zei hij dat. En dit dan? Wat moet dit papier dan? Is dat soms een lichtplekje? Nee, niet. dit is mijn ontslag. Ik ben op kwart geld gesteld... weer eens ontaktvol optreden... tijdens een bloemendans... Wat betekent dit? Wat? Oh, maar dat is toch in orde, Bas? Dat ontslag komt van de computer. Maar, maar waarom maak je je toch druk? De stemming in de goede stad Rommeldam was veranderd. In plaats van ronkend verkeer dat zich gehaast door de smalle straten rond, zag men nu slechts enkele doelloze voetgangers die zich ontspannen over het vervuilde plaveisel bewogen. En de bezorger van de Rommeldamse Courant, die anders een hoge opvatting van zijn taak had, had geen zin meer om al zijn adressen af te lopen. Hij wierp zingend zijn bladen in de lucht, zodoende een breed spoor van bedrukt papier achterlaten. Maar, hmm. commissaris Bas op wachtgeld, leiding Klici overgenomen door Bill Super, onze... Blitse stadgenoot. Daar was ik al bang voor. Het gaat de verkeerde kant op. Maar er is niemand meer die zich daar zorgen over maakt. Iedereen is tevreden. Mooi veertje. Even een belastingzaakje regelen en dan vlug naar huis. Wat jij? Nou, iedereen is heel tevreden. Maar waarom maak ik me eigenlijk zorgen? Maar als supercommissaris van politie wordt, dan moet ik er iets aan doen. Dat is zeker. De krant, de krant, de robaldansende Niet alleen de ambtenaar was opgewekt, maar ook de belastingplichtige Bommel, die met bloemen op het hoofd uit een torenvenster leunde om van de natuur te genieten. Oh, u hebt ook bloemetjes op het hoofd doorknopen. U <laughs> ook, Bommel? Ja. Oh! Wat een geuren! En hebt u ooit zulke blauw in de lucht gezien? Het lijkt wel een lichtreclame. Als u begrijpt wat ik bedoel. Oh, prachtig hoor. Heel prachtig. Ik ga er een vrije middag van maken. Maar de stadscomputer werkt maar door. En vanmorgen kreeg ik weer een kaart. Zo'n blauwe, weet u wel? Over die achterstallige omzetbelasting van 70.000.000.000 voor rijden. Schikt het u? Dan kunnen we dat uit de wereld helpen. Die belasting, maar natuurlijk. Ik, ik zal dat even door Joost laten regelen. Dat is alles wat er in de brandkast zat met uw welnemen. Eén kruiwagen vol bankbiljetten. Heer Olivier heeft het niet nageteld, maar het is zo wel in orde, zei hij. Een paar nullen meer of minder komen er niet op aan. Natuurlijk niet. Gooi de zaak maar in de kofferruimte van mijn auto. Dan kan ik thuis mijn hupzaad gaan aanleggen. Heer Olly... Hey, Hebt u dit gelezen? Huh? Commissaris Bas op wachtgeld staat er. <lacht> Zelfs de correctieafdeling van de krant is aangetast. Ja. <lacht> en Bul Super is baas van de politie geworden. Oh ja, ja maar... dat is leuk voor hem. Ja. Oh, zo zie je, ook eenvoudige zakenlieden kunnen we tot sprengen. Nou, maar... maar kranten lees ik niet hoor, ik heb wel wat anders aan mijn hoofd, jonge vriend. Misschien ligt het dan toch niet allemaal aan mij. Daar is nog iemand die het allemaal niet zo leuk vindt. Ik vind er niks aan. Die hudbloemetjes ruiken vies. En je kan ze niet eens plukken. Nee, voor mij is de lol eraf. Ik wil iets anders gaan verzinnen. Uh, muziek of zo. Doe je mee, Tompoes? Dan kunnen we een beetje lol hebben. Nog niet. We moeten eerst een einde aan deze toestand maken. Super en Hyper hadden hun intrek genomen in de zaal... waar de stadsrekenmachine stond opgesteld. Van daaruit regelden ze de belastingen, de gemeentezaken... en allerlei dingen die anders door ambtenaren... en andere computers gedaan werden. De grond was dan ook bedekt met stapeltjes bankbiljetten. Nu gaan de zaken pas goed, jongen. Nog een poosje en we kunnen stil gaan leven. Ja, baas. Maar ik werk me suf aan al die belastingaanslagen... en die mutaties. En er schiet niet eens een glaasje over... Wat hebben we op die manier aan geld? Zijn spanningen worden misschien te groot. Ik kan beter een beetje laten vieren. Weet je wat? We gaan een middagje vrij nemen. Ik moet toch naar die oude om nieuwe zaden te halen. We hebben niet genoeg aan die bloemen, zie je. Nou, en dan ga jij de stad in om het er eens fijn van te nemen. Dat is een reuze idee. Ja, maar denk eraan. Jij blijft van die zaaddrank af. We moeten die sukkels hier onder de invloed houden. Maar zelf zakelijk blijven. Om te beginnen ga ik wat zoetigheid kopen bij Grootgut. Misschien kunnen een paar ulevellen me van die dorst afhelpen. Ulevellen? Ule wat zijn dat? Kan wijstokker dan? Als ik die rare smaak maar kwijtraak, die smaak van hupzaad, dan loop ik al dagen mee. Dan moet je wat drinken, jongen. Hier, ik heb een leuk merkje. Aangeleend met zaad en al. Grut <lacht> Ik drink het zelf. Dat mag ik niet hebben van sup. Ik wil iets dat me eraf helpt. Ik zou er goed voor betalen. Zo mag jij niet praten. Dit spul is een zegen. En het zou tegen mij geweten zijn om jou erop tegen te maken. <lacht> wat heb ik trouwens aan Geld. Bezacht me liever wat hupzaad. Mijn voorraad is bijna op. Dan moet ik mijn dorst op een andere manier vergeten. Hier heb je bijvoorbeeld een lekkere sportwagen. Een beetje scheuren. Daar knap je ook van op. Wat moet die kosten? Dat soort wagens, daar ben ik op tegen. Ze staan er nog omdat ik er nog niet toegekomen ben... ze uit de etalage te halen. Maar ik handel er niet meer in. Men moet ten slotte aardig zijn voor zijn medeburgers, weet je wel. Daarom ben ik uit de autohandel gegaan. Waar moet het naartoe? Wat heb jij geld als niemand meer zaken wil doen? Oh, maar wacht eens, ten slotte is er nog zoiets als macht. Daar loopt de burgemeester, die moet ik net hebben. Goedemiddag. Het is er een Janboel. U houdt de stad niet goed in de hand. Vergeet niet dat ook een burgemeester vervangen kan worden, meneer Dikkerdak. Ten slotte ben ik al wethouder en Sup is commissaris. En het is een kleine moeite om mutaties te maken. Wat geef dit, jongen. Je doet maar hoor. Het gaat erom pret te maken in het leven. Een glaasje grenadine met spuitwater. Blokje ijs, pakkoldjes hupzaad. Je ziet eruit dat je die wel nodig hebt, meester. Is ook zo. Maar ik gebruik geen zaad. Mag niet van de baas. Niet goed als je zaken doet. Dat is toevallig. Leuk dat ik je hier tref, Hiep. Hoe gaan de zaken? Ga maar super... met rust uitsloof. Ik moet jouw praatjes niet. Hmm. Zaken doen moet ik ook niet eigenlijk. En wat gaat het jou aan waar super is? Och, ik vraag maar zo. Het lijkt me dat je het niet gemakkelijk hebt met zo'n compagnon. Oh, dat zou ik menen. Werken en nog eens werken. Dag en nacht aan die kleren, computerprutsen en nooit een verpozing. Geen glaasje hupzaad kan eraf. Nou, dat zou niks voor mij zijn. Als je zo hard werkt, mag het toch wel eens een verzetje zijn, zou ik zeggen. En met deze woorden liet hij enkele zaden in het glas van de ander glijden, zonder dat deze het merkte. Het is geen leven. Voor geld is niks meer te koop. Nooit is een verzetje. Ik haat het! Hé, hey, dat smaakt. Dat herinner ik me. Dat is hupzaad. Zou de waard soms... Uh, nee, dat heb ik gedaan. Ik dacht iemand die zo hard werkt mag best eens een verzetje hebben. Vooral wanneer Super niet in de buurt is. En je bent een oude reus. Ja. <laughs> oh, en praat me niet over Super computers en geld. Dat is alles wat hij aan denken kan. Vandaag is hij naar het bos gegaan om meer zaad te halen. De huppelbloemerij levert niet genoeg op. En het is zo'n werk, hè. Steeds maar achter die huppelende plantjes aanholen En als het nu was om er zelf lol van te hebben. <laughs> maar het gaat alleen om geld. Het toch ook uit. Lol hebben is het enige wat erop aankomt in het leven. En zie je niet wat een mooie kleuren die flessen hebben. Dat vind ik nou ook. En die geuren, hè. Niks ruikt zo lekker als oud bier, zeg ik altijd maar. Dat hupsaat komt dus uit die lopende bloemen. En omdat Super daar niet genoeg uit kan halen, is hij naar het bos gegaan om meer. Als ik maar wist waar. Het bos is groot. Maar het geluk diende hem. Toen hij de stad verlaten had en op de stille landweg liep die naar het woud voerde werd hij gepasseerd door een bekende vrachtwagen. Hé, hey, dat was super. Als ik nu de sporen van zijn banden terugvolg... kom ik vanzelf op de plek waar hij die rommel ophaalt. En dan kan ik misschien iets doen om een einde aan die hupbloemerij te maken. Want die is de oorzaak dat het misgaat met Rommeldam... en dat lieden als hyper zich meester hebben gemaakt van de stadscomputer. In het begin waren de wielsporen gemakkelijk te volgen. Maar het was al laat in de middag... De duisternis begon snel te vallen en het bos zag er zwart en onheilspellend uit. Dat wordt niks. Het is daar natuurlijk donker en bovendien deugt het er niet als de zon onder is. Nee, dat is waar. Hm? De garkel is al bezig en er hangen ook al moldampen. Waar moet je naartoe? Ik weet al. Wat doe jij daar? Zitten... Ik let zo nu en dan een beetje op, want P. die heeft wat dolle kervel aan Hokus gegeven. En dat zou nog niet zo erg zijn, maar ik heb de fuscusdampen boven zijn tuintje zien hangen. Die oude Hokus deugt niet. En vanmiddag heeft hij weer bezoek gehad van die rondhoed met die bruine geur. Je bedoelt super, denk ik. En nu je het zegt, ik had kunnen weten dat Hokus pas achter deze geschiedenis zat. Dat is niet zo best. Daarop legde hij uit wat er in de stad gebeurde. En Kweetal, die oplettend luisterde, betrok meer en meer. Dat is slecht. Wat moeten we nu doen? Is de Reus Bommel dan niet? Die zou iets weten, want die heeft zo'n geweldig denkraam. Nu niet meer, hoor. De goede bloemen uit. Bloemen? Ja, dat moeten slechte bloemen zijn. Ja. Maar daar is wel iets aan te doen. Hm? Ik heb voor P een lelijke bloemenbederver gemaakt... Als de kleur van een plant scherp ruikt, worden de vlinders verjaagd, Zie je? Daarom brengt hij die altijd een beetje terug. Kom maar eens mee. Misschien kunnen we er iets aan doen. Hier huis ik als de zon begint terug te komen. Niet slecht. Hm? Het is een eik. en Daar houdt de gorkel niet van. Trouwens, de mooldampen hebben er ook weinig vat op... zodat ik er rustig groeiers en bedervers kan maken... Wat is dat toch voor een bederver? Wat bedoel je daarmee? Ik bedoel niks. Er zijn mooie bloemen, gewone bloemen, slechte bloemen. En de slechte moet je bederven. Oh, je bedoelt onkruid. Hm? Een onkruidverdelger dus. Ik weet niet wat onkruid is. Maar de planten van de oude hokus zijn slecht. En die moeten bedorven worden. Maar hoe doe je dat? Zijn bloemen lopen immers of ze groeien uit een denkraam. Hoe kan ik ze dan besproeien met bederfwater... Ach, als de grote bommel maar geen bloemen in zijn denkraam had... zou hij er misschien iets op weten. Hmm. Ik weet er misschien ook wel wat op. Laat dat water maar eens zien. Daar staat het. Een halsloze buikviool vol. De watertoren van Rommeldam wordt omgeven door een betonnen muur... ...en het ingangshek wordt de laatste tijd bediend door de stadscomputer... ...zodat onbevoegden er geen toegang hebben. Erg druk is het in die buurt niet... ...en daar het bovendien al laat in de avond was... ...hing er een doodse stilte om het nuttige bouwwerk. Bij het licht van een lantaarn kon men echter de gebogen gedaante van Tom Poes waarnemen... ...die met een grote fles op de rug de ingang naderde. Bij het ronden van de laatste hoek merkte hij pas dat hij niet alleen op het toneel was. Pommes Wagel, ben jij ook hier? Dit zie je toch? Ik moet toch ergens zijn? Ja. En dit is best een goede plek hoor. Oh. Die traletjes geven een beetje mee en de grond is niet te hard. En toen wou ik een beetje slapen. Een toeter kan ik toch niet vinden? Pff. Ja, je moet toch wat in het leven? En er is niks meer aan, aan die bloemen. Sommige luidjes laten ze uit hun hoofd groeien. Daar heb ik wel aan moeten lachen, want het is een mal gezicht. Maar nu wil ik weer wat anders. Een toeter of zo. Ik kan een einde maken aan die bloemen. Als ik maar binnen dit hek kon komen. Ik ga een toeter zoeken. Wat is die tompoes toch altijd bezig? Laat me niet eens met rust als ik slaap. Dat traliehekje veerde net zo lekker. Echt vervelend hoor. Die vent heeft ook al zo'n bloempje op zijn hoofd. Wat vinden die luidjes daar toch aan? Je kunt het niet eens zelf zien. En ruiken ook niet. Stinkt. Rotte visjes of zo. Niks hoor. Ik maak liever muziek. Maar ik heb geen toeter. Oh, muziek, dat is een goed idee. Er moet meer muziek in de wereld wezen. Kom mee, jongen. Waar ik woon, in het gemeentehuis, is een pracht van een toeter. Daar moeten we zijn. Bij de computeringang, weet je wel. Daar is een pracht van een toeter. Er komt geen muziek uit. Maar alleen maar vervelende briefjes. Maar misschien kan jij er wat aan doen. Ga maar naar binnen. Enig is een toeter. Dit is het wagentje van ouwe zoen. Wat sta je daar te lodderen? En wat heb je daar op je kersenpit? Jij hebt van de zaden gesnoept. Waardelijke En dat terwijl je geld voor het opscheppen. <laughs> wat heb je nou aan geld, baas? Je kunt er niets voor kopen... want iedereen heeft wel wat anders aan zijn hoofd. Ik zal proberen hup, om je te onnuchteren. Hup, hup. En anders vocht met jou. Tom Poes was nog steeds bezig bij het hek... dat toegang gaf tot de watertoren van Rommeldam. Hij had gemerkt dat het stevig gesloten was... En dat hij er ook niet overheen kon klimmen omdat het met schrikdraad was afgezet. Toen hij daarna de grond wat omwoelde, ontdekte hij een vreemd netwerk van draden. En dat gaf hem te denken. Die zijn natuurlijk voor de computer. Ik kan ze nu wel kapot maken, maar daarmee is het hek nog niet open. Nee, ik ben bang dat ik eerst zal moeten inbreken in het stadhuis. Wat enigjes! Er zit muziek in die machine. Als ik die er nu uithaal, kunnen we pret hebben. Wammes waggel liet zijn blikken langs de wanden glijden, tot ze als vanzelf bleven rusten op de koker waar de antwoorden van de rekenmachine uit plachten te komen. Kijk, dat is nou nog eens een mooie toete. <lacht> een beetje groot, dat wel, maar als ik hem... Als je ietsje dichtknijpt, kan ik er best opblazen. het <lacht> dat er een enige klank uitkomt. Wat is dat? Wat heb je ervaren? met mijn computer? Oh, wat kan mij dat schelen? <lacht> Als het maar gezellig is. Dat klerenmachine hangt mij al lang de keel uit, baas. Laten we toch gewoon ergens iets gaan drinken? <lacht> het is nog leuker dan ik dacht. In die toeter zit nog een toeter. Zien jullie wel, luidjes? <lacht> Als jullie nu de buitenste nemen, neem ik de binnenste. Die past me precies. Weet je wat? We gaan achter elkaar lopen. En dan gaan we blazen. En dan zul je dus zien wat een lol we hebben. <lacht> Hij doet het niet, die toeter. Nou, dan moeten we maar zingen met z'n allen. Ja. Wie, waar is mijn feest dus? Wie, waar is mijn neus? Waar is mijn feest dus gebleven? Wie, ja, maar... ja is waar is mijn feest, Onmiddellijk. Waar is mijn feest Waar is mijn feest gebleven? Waar is mijn feest dus gebleven? je dat dan niet? Supers supersongerustheid was begrijpelijk, want doordat er vele onderdelen van het toestel beschadigd waren, raakte er ook in de stad heel wat in het ongereden. Het hek van de watertoren zwaaide bijvoorbeeld plotseling open, zonder dat iemand het aanraakte. Hm, vreemd? De computer moet zich bedacht hebben, of anders is hij kapot. Het was nu niet moeilijk om in het gebouw te raken. Maar toch veroorzaakte hij enig rumoer dat door een nachtelijke wandelaar werd opgevangen. Het was ex-commissaris Bullebas die, geplaagd door sombere gedachten, de slaap niet had kunnen vatten. Daar gebeurt iets. Een indringer. Hm. Heb er natuurlijk niets meer mee te maken, maar na 25-jarige dienst is het me een tweede natuur geworden. De hekel aan wanorde zit me in het bloed. En daarom zijn ze op het stadhuis ook nog niet van me af. De jonge Tompoes. Wat heb je daar gedaan, ventje? Dat is verboden terrein. Dat kan wel, maar ik heb een fles onkruidverdelger in de waterleiding gestort. Dat zal iedereen helderder gedachten geven, hoop ik. Het wordt tijd. Oh. Dat was een sleur. Het zou beter zijn om de dag met een glaasje hup te beginnen. Dat verdrijft... De muizenmessen. Maar Joost is morgens niet zo vroeg bij de hand. Vroeger was dat anders. Huh? Huh? Bloemen in de was uh, Die groeiden op mijn hoofd. Goh, hoe vreselijk. Als mijn goede vader dat toch eens gezien had. Hoe heb ik zo diep kunnen zinken. Ik moet onmiddellijk... Uh, ik zal... Uh, waar is Joost bedoel ik? Joost, waar is mijn ochtendthee? Ga je wassen en waar het niet om met bloemen. Ik heb uh... mij reeds verfrist, met uw permissie. Ik weet wat u wilde zeggen, heer Olivier. Die hupsaden zijn de schuld van alles. Ze hadden wortel geschoten in mijn denkvermogen met mm. uw welnemen. Maar het zal niet weer gebeuren. Ik begrijp dat de goede tijden voorbij zijn. En dorst is alles wat men overhoudt, als u mij toestaat. Uh, daar heb ik nu geen tijd meer voor. Ik moet naar Rommeldam, de burgemeester, spreken. Het leven dient zijn gewone loop te nemen. Al te lang hebben wij gebukt onder die hupbloemerij. Het is een schande. Een heer kan niet dulden dat alle oude waarden verloren gaan in aangelengde drank die hoofdbegroeiing veroorzaakt. Homo, hmm? wat moet je? Het was duidelijk dat ook de burgemeester zich net gewassen had. Want in zijn hand hingen enkele verwelkte bloemen. Dat zult u wel weten. Wat zijn dat voor toestanden in deze stad? En hier wordt door de gemeentecomputer van zijn gat beroofd en alles is ontwricht. Uh, Goedemorgen. En uh, uh, uh, uh, uh, uh, de politie loopt met een gek petje op. Het is treurig. Uh, wacht even. Ik ben door de computer ontslagen. En ik draag mijn burgermanspet. Ontslagen? Dan ben je nu weer aangenomen. Stop die computer en stel orde op oh. zaken, Bas. Tuurlijk, Hoe die computer in elkaar gezeten heeft? Voor de laatste keer Heep. Kom hier en ga het weg! Ik zou niet weten waarom. Ja. Oh, maak toch niet zo'n lawaai, baas? Kom toch rustig hier zitten. Drink een slokje. Ik doe je wat! Snap je dan niet dat we de zaak niet meer in de hand hebben? Ik moet erop uit! om die nieuwe zaden af te gaan leveren... die ik gisteren van die oude gekregen heb. En jij, jij wordt het... Het hoeft niet meer. Jullie spel is uit. Mee naar het bureau. Dan zal ik je maat persoonlijk de oren wassen... en jou de hersens. De hele straat ligt vol verlepte bloemen. Zonde hoor. Mag ik het zaad? Vooruit! De auto in met jullie. En naar het gevang met die twee, snuf. Wat is dat toch met het zaad? De gekke bloemen die ik hier de laatste tijd waarneem... ...hebben iets met de Janboel in Rommeldam te maken. Maar ik zou wel eens willen weten hoe het precies in elkaar zit. Dat zaad deugt niet. Toen ik mij vanmorgen waste, begreep ik het opeens. De bloemen op mijn hoofd waren de schuld van alles toen je waste. Wacht eens even. Waste. Water. Waterleiding. Vanmorgen heb ik de jonge Tom Poes bij de waterleiding betrapt. Hij had er onkruidverdelger in gegooid, zei hij. Er moet onmiddellijk gesloten worden. Waar is het waterkanon? Oh, het is toch maar een mooi gevoel om een herboren, schoongewassen heer te zijn. Nu kan er weer worden aangepakt. Dankzij mij kan deze stad eindelijk gezuiverd worden. Goedemorgen, Bobbel. Mooie dag! Nou, oh, niks, goeiemorgen. morgen. Hier moet gezuiverd worden, als u begrijpt wat ik bedoel. Ga liever eens naar uw rekenmachine. Doorknoper was zich niets morgens. Hij heeft nog bloemen op zijn hoofd. Oh. Oh. Een watergalon. Oh. Goed werk, commissaris. Een bericht. gezuim. Ik ben in mijn dak tekortgeschoten. Wat moet ik doen? Oh, dat lijkt me nogal duidelijk. Gewoon uw plicht, natuurlijk. Maar voor mij was dit niet nodig geweest. Ik had mij reeds gewassen, zoals dat hoort voor een heer. Mijn plicht doen? Ach, hoe heb ik dat ooit kunnen vergeten? En nu ik erover denk... hoe staat het met uw achterstallige omzetbelasting, meneer Bommel? ...heeft de stadscomputer voor de inning gezorgd. Ja, dat heeft hij. Of liever, dat hebt u zelf gedaan. Maar ik waarschuw... u, ...die computer heeft nooit gedeugd. En nu is hij helemaal kapot. Ik eis mijn geld terug, meneer Doorknooper. Uh, het speelt geen rol... ...maar een heer kent zijn rechten... ...en daar staat hij op. Oh. Als ik u was... ...zou ik er maar vlug werk van maken... ...want anders sleep ik u voor de hoogste rechtbank. Zo... Oh, ik ga naar huis lopen. De auto haal ik morgen wel. Maar ik wil eens even rustig opnieuw de beginselen van een bommel doornemen. Om er zeker van te zijn dat ze niet zijn aangetast door de hupbloemerij. Ja, gedaan, Ah het onkruidmiddeltje dat ik in de watertoren heb gegooid heeft geholpen, hè? Ja, ja nu moeten we zorgen dat Hokus Pas niet opnieuw kan beginnen. Oh, kalm, jonge vriend. Nee, het... Op een keer moet je me eens rustig uitleggen wat je bedoelt. Nee, maar... Nu had ik een vermoeiende ochtend achter de rug en ik wil naar huis. Nee, maar Hokus Pas, die heeft nog steeds een hobbytuintje waar gevaarlijke planten groeien. Ja. Daarom ben ik naar kwetel gegaan om hem alles te vertellen. Maar die is er niet. Maar het was werkelijk heel vermoeiend. Ja. Ik heb een einde gemaakt aan die het bloemerij. En dat was erg afmattend. Kom, oh, ik wil wenden dat Joost een voedzame lunch klaar heeft... ...nu hij niet langer door bloemen wordt afgeleid. Goedemiddag, meneer Bommel. Goed dat ik u tref. Ik kom even uw omzetbelasting regelen. Het, uh, het was een vergissing van de computer... Het bedrag was niet 70.000.000.000... ...doch 7,00 florijnen. Dat bent u verschuldigd... ...wegens de inruil van een oude radio... ...in juni van het vorige jaar. Een hinderlijke fout. Ja, het gehele computerwezen zal herzien moeten worden, vrees ja. ik. Mijn verontschuldigingen, meneer Bommel. Ja. Goed. En... Uh, uh, Zou u met het nummer 11 akkoord willen gaan... wanneer ik in het vervolg geachte heer boven de aanslagpoggetten zet? Ge computers. Bah, ze bederven mijn eetlust. Nou, uh, kom mee, heer Dorknoper. Dan zullen we eens zien wat Joost heeft klaargemaakt. Nu, het moet gezegd worden... de trouwe bediende had erg zijn best gedaan... De eetkamer was weer netjes aan kant en het kippetje dat hij opdiende was goudbruin gebraden. De beambte was dan ook zichtbaar onder de indruk. Als ik nu eens hoogachtend onder de ambtelijke meer over. Wanneer men geacht wordt, kan men zich bij een nummer neerleggen. Zei mijn goede vader altijd. En daarom zal ik het oogluikend laten gaan. Ja. Zo ziet u, alles komt tenslotte terecht... wanneer een bommel de zuivering van de stad ter hand neemt. Ja. Dat kuggen is hinderlijk. Wat top jij nu nog over, jonge vriend? Over Hokuspas? Zolang die met zijn bloemen bezig is, blijven we in gevaar. Maar Tom Poens hoefde zich geen zorgen over Hokuspas te maken... Toen de grijsaard zich die middag naar zijn hobbytuin begaf... om het groeien van zijn gade te slaan... zag hij een gele gevechtstroom onder het deurtje uitkomen. Ah! Dat deugt niet! Dat ruikt een zuivering! Ze hebben de kostelijke aanplant van een oude man vergifwaterd. Slangen op hun pad! Ah, dit zal wel genoeg zijn. De viool is bijna leeg en dat betekent het einde van de fuscus... Hier groeit nooit meer iets. Dat gevaar is dus uit de wereld. Toch weet ik het niet. De computermachine staat nog in de stad. En zolang die bestaat, zal de oude pas terecht kunnen met de hupbloemerij. De natuur is nog groot, ook al wordt die steeds kleiner. Er kan nog altijd fuscus gezaaid worden door het zwarte volkje. met in de hoofdrollen Mark Rietman, Jacob Derwig en Krijn Ter Braak. Regie, Catharine van Kampen. Editing, Christian de Roo. Voor alle informatie en podcasting, hoorspelbommel.nl Bommel wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds... Nederlandse Culturele Omroepproducties en de Stichting Het Toonder Auteursrecht. Krijn Ter Braak leest uit de Bommel-lexicon. Doddel, Annemarie. In het Gronings betekent doddeltje een klein gedrongen vrouwtje. Dat is een klankassociatie met dotje in de betekenis van schatje. Naam van de buurvrouw van heer Bommel. Zij komt in de loop van de saga in de omgeving van slot Bommelstein te wonen en heeft een toenemende invloed op de gemoedsrust en het gevoelsleven van de kasteelheer. Zij prijst hem voortdurend om zijn diepe inzichten, wat ben je toch knap, zijn ridderlijkheid en zijn korda optreden. Annemarie Dobbel is de verpersoonlijking van het vrouwelijk element. Haar aanwezigheid voegt dan ook nieuwe romantiek aan de saga toe. Zij stelt heer Bommel voor om haar doddeltje te noemen, daarmee beoogend de omgang wat minder formeel te maken. Hij roemt haar als een hoogstaande dame, passend voor een heer van stand. Juffrouw Dobbel leidt een bescheiden bestaan met een vaste dagindeling. Als de nood aan de man komt, kan zij krachtdadig optreden en komt haar verzorgende karakter ten volle tot ontplooiing, zeer tot genoegen van heer Bommel, die gehavend in een avontuur rust vindt in het knusse huisje van zijn buurvrouw. De door tegenstrijdige gevoelens bemoeilijkte relatie tussen heer Bommel en Annemarie Doddel vindt in het laatste verhaal, Bommelverhaal 177, het einde van Eindeloos, zijn ontknoping. Ah.